7 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Duitse militairen die op Patriot-missie zijn in Zuid-Turkije... klagen steen en been over hun werkomstandigheden. De zuid duitse Zeitung beschikt over een rapport... waarin de ombudsman van het Duitse leger de klachten uit de doeken doet. Vooral de samenwerking met Turkse militairen wordt als problematisch ervaren. De Turken zouden het contact met hun Duitse collega's vermijden. De Duitsers klagen ook over de gebouwen waarin ze verblijven. Veel muren zijn beschimmeld en de sanitaire voorzieningen zijn allerbelabberst. Ook Nederland doet met 270 militairen mee aan de Patriot-missie in het zuiden van Turkije. De Nederlanders zijn ingezet om twee Patriot-antiraketsystemen te bedienen... die Turkije beschermen tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië. Op de A28 bij Nijkerk is een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald... omdat hij veel te lang achter het stuur zat... De man reed al 27 uur non-stop. De chauffeur van 47 kreeg een rijverbod en een boete van 1650 euro. Het is onduidelijk waarom de man zo lang in zijn wagen zat... en ook is niet bekend hoe de politie hem op het spoor kwam. In Egypte zijn bij rellen tussen demonstranten en de politie... een dode en tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde op de dag dat de nieuwe Amerikaanse minister... van buitenlandse zaken John Kerry in Cairo is voor overleg... met de regering en de oppositie. De demonstranten beschuldigen president Morsi en de moslimbroederschap van het misbruiken van de macht. Verder vinden ze dat Morsi de beloofde hervormingen niet uitvoert. Sinds begin januari kostte het geweld in Egypte al aan tientallen mensen het leven. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Flevoland gaat maandag actie voeren. Dat is nodig, zegt Afvakabo FNV, omdat de Coo-onderhandelingen met de werkgevers zijn vastgelopen. Een van de pijnpunten is de hoge werkdruk, die leidt ertoe dat regels voor veiligheid en hygiëne niet altijd worden nageleefd. Volgens de FNV komt dat door tijdgebrek bij ambulancepersoneel. De acties duren zeker een week.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 10.332. Met een uh, leuk voetbalprogramma met als slotstuk straks natuurlijk Twente Ajax om kwart voor negen. Vroeger een topper, nu uh, een wedstrijd tussen twee ploegen in verval, mag je dat zeggen? Nou ja, in ieder geval de laatste weken. Maar in verval, uh, allerminst is Nak Breda, want Nak is kampioen 2013. En Nak ontvangt Heerenveen, dat vorige week nog FC Twente versloeg. Frank Wilaert. wie staat er voor? Oh. Uh, oh. Nog niemand, maar we hebben wel uh, de eerste schot op doel gezien. En daar zijn we dan meteen ook live getuigen van. Elson Hooy van 17, 18 meter... Probeert hij even of Noordveld op staat te letten. En dat doet de Zweedse doelman van Herenveen. Tikt de bal over zijn doel heen. Het eerste schot op doel is een feit na 17 minuten. Tot die tijd bij Nak Herenveen niets gemist. Ook geen goals dus. De andere wedstrijden om kwart voor acht zijn Pexvollen weer op twee. En PSV, VVV. En zoals gezegd, dus om kwart voor negen nog Twente, Ajax. En verder een heleboel andere sporten in langs de lijn op zaterdagavond. Tot 11 uur met sport. En muziek nu al. Just what you- Santana en Michelle Branch met The Game of Love. 17 minuten en dan pas eerst de eerste aanval op het doel. Uh, hoe is het nu, de laatste paar minuten, Frank Vierleit, met Nacky nou, de vreemd? Nou ja, ik ben in ieder geval content dat ze even hebben gewacht... tot wij begonnen met de uitzending voordat er echt wat uh, ging gebeuren. Ik was even bang namelijk dat dat langer ging duren. Daar komt Nak weer uh, met Goudelje, Leurling, nu schuift hij hem wel binnen. Nee, zei net, hij had net al een kans aan de andere kant. Toen kwam hij van de linkerkant en nu baalt hij, want deze kans was veel groter... Nog dan die eerste, toen moest hij nog een verdediger uitkappen die wat al te enthousiast kwam ingeleiden. En had hij het nog lastig met de hoek die Noordveld goed verkleinde. En uiteindelijk vond hij de Zweedse doelman op zijn weg. En nu een schot in de volle sprint. En nu heeft hij Noordveld in principe verslagen. Maar dat komt omdat hij de bal gewoon te ver naar rechts mikt. En dus in het seinetje schiet tot zijn eigen ergernis. Want de laatste weken zijn dit soort kansen voor Leurling allemaal raak. En daarmee heeft hij nak een flink eindje op weg geholpen sinds de winterstop. Maar nu wil dat even niet lukken in de eerste fase van de wedstrijd... waarin beide ploegen voornamelijk verdedigend aan het denken zijn geweest... om uit de problemen te blijven. Nak lukt dat voor ons nog? Want Heerenveen is nog niet gevaarlijk geweest. Jurisic. om maar een voorbeeld te noemen van iemand waarvan je zou verwachten... dat hij af en toe aanvallend iets doet, hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Hij heeft nog geen serieuze rol kunnen vervullen. En Nak ruikt nu dat er wat te halen valt, dat het de overhand kan nemen... en wil dus tempo maken met de ingooi in de richting van Hooy. Maar die komt niet aan de bal en dan kan Marek. Mali sek overnemen op het middenveld bij Heerenveen. Bal uh, inspelen op Djuricic. Oeh, die laat de bal een beetje slordig van zijn voet afspringen. Maar houdt wel balbezit. En dus kan Heerenveen in ieder geval door. Nak probeert de ruimtes weer klein te houden. Maar aan de zijkant toch weer Djuricic gevonden. Die heeft nu wat ruimte om op te stomen. 16 meter binnenlopen aan de linkerkant. Via de punt van het strafschapgebied. Dan uh, Van Laparra aanspelen. Die naar binnen is gekomen. Die wordt dan tot drie keer toe op de hakken gestapt. En uiteindelijk krijgt hij geen vrije trap mee, want Heerenveen houdt balbezit. Maar komt die bal nog voor, is de vraag. Gouwe Leeuw helemaal meegelopen richting het middenveld van Heerenveen. Die uh, probeert dan dwars door NAC middenvelders heen te lopen. Maar uiteindelijk komt er geen aanval van Heerenveen. zoals dat in de eerste 23 minuten überhaupt nog niet het geval is geweest. 0-0 is het nog. Atletiek dan de Europese kampioenschappen indoor in Gothenburg En, en die houtkamp volgt hij. Uh, hoe is het met de zevenkamp? Ja, gaat goed. Hij gaat net over 1,99 meter heen. En hij is Elco Sint-Nicolaas. Onze uh, belangrijkste troef voor een medaille. In 2010 zilver bij EK Outdoor in Barcelona. En nu in Gothenburg Indoor. Uh, heeft hij 1,99 al gesprongen. Dat is goed. 1,96 ook hiervoor. Dat is al goed voor bijna 800 punten. 794 punten. Hij stond na drie onderdelen 60 meter. Uh, het verspringen en de kogel stond hij al op de eerste plaats. En nu is hij ook de enige tot nu toe die over 1,99 meter is gegaan. 2,8 meter is een persoonlijk record. Dus dat is goed. Gaat uh, lekker. Pellerietveld uh, heeft 1,90 meter gehaald. Sprong drie keer af op 1,93 En is dus uh, klaar. Staat zo rond de, uh, nou, ik denk, uh, 10e plaats in het algemeen klassement... Maar Elko st Nicolaas is op de eerste plaats. En verder hebben we nog wel andere aardige dingen hoor, Ronald. Ik weet niet of je erin geïnteresseerd bent. Maar we hebben aardige dingen. Ja, gedaan. natuurlijk. Ja? <laughs> Oké. <Okay. laughs> Daf de Schippers, 60 meter. Uh, goed gelopen, 7,15. Een PR. De vijfde tijd in totaal. Ze ging echt als een speer. En is door naar de halve finale. En dat geldt ook voor Jamil Samuel. Ook een 60 meter loopster. Zij liep iets langzamer, 7,34. Gaat ook naar de halve finale. Mark Naus, laatste in zijn serie op de 1500 meter, uh, gaat dus niet door. Tijmen Kupers liep de halve finale op de 800 meter. was heel spannend. Hij liep aanvallend en het ging echt om honderdste van seconden. Maar helaas, hij haalde de finale niet op de 800 meter. En zojuist afgelopen, het springen met Fabian Floral. Hij uh, had de finale gehaald, acht deelnemers, maar helaas zijn 16 meter 55 was niet ver genoeg om van die achtste plaats af te komen. En hij eindigt dus als laatste in de finale bij het Instapspringen. En die haatkamp was dat. En dan gaan we nu verder met uh, hier in de studio. Sebastian Timmerman, die is aangeschoven. Die heeft gekeken naar motocross superfinale MX2. Uh, Jeffrey Herlings dus. Uh, en die is in Qatar. Wat is dat? Gewoon ja, midden in de woestijn? Midden in de woestijn. Uh, naast het uh, motorrace en autorace circuit wat daar ligt... Uh, dat we wel kennen van de Grand Prix op het asfalt... hebben ze een uh, motocross gebouwd. En daar is... Uh, dit weekend de openings-Grand Prix van het seizoen en uh, de eerste Grand Prix, uh, dus inderdaad uit de geschiedenis van Qatar. Ja. Dat is gunstig voor Nederlanders, want. Uh, zand. Zand. <laughs> ja. zand dat genoeg kennen we hier, hè? Zand genoeg in de woestijn, ja. En uh, nou ja, Herlingswind, uh, de eerste mars. Uh, um, van het seizoen dus pakte meteen al de volle buit. En dat is toch best wel knap. Want die was af, toch hartstikke geblesseerd. Precies, afgelopen dinsdag bij uh, notabene de laatste training... voordat hij naar uh, Qatar zou reizen, uh, ging hij hard onderuit. Uh, hij blesseerde daarbij zijn pols, zwaar gekneusd, zijn bovenbeen. Heel de woensdag bracht hij eigenlijk door bij, uh, bij de dokter... die hem nog uh, moest behandelen. Op het allerlaatste moment dus afgereisd naar Qatar. Ook een beetje met de teksten... ik zie wel uh, hoeveel punten ik daar ga scoren voor het wereldkampioenschap. Uh, maar herlings voor met overmacht al wereldkampioen geworden in de MX2-klasse. Uh, wint eigenlijk met gemak. Uh, had niet de kopstart. Had een ronde of 4-5 nodig om Klen uh, uh, Koldenhoff... andere Nederlander van de eerste plaats te verdringen. En vervolgens was het uh, uitrijden geblazen voor Helings. Hij wint en Koldenhoff heel goed op uh, de tweede plaats. En dat is dus uh, eigenlijk iemand die stapje voor stapje de top weten te bereiken. Vorig seizoen al een heel net seizoen gereden. En hij begint in ieder geval... Uh, dit seizoen, de eerste marge. begint hij heel goed met de tweede plek... achter, uh, achter Herlings. Um, de Overzeese Grand Prix hebben dit seizoen een beetje een andere vorm... dan uh, de Grand Prix zoals we die in, uh, in Europa kennen... waar je twee manches rijdt in jouw eigen klasse... Dit was een manchet met alleen dus MX2-rijders. Uh, er is een manchet geweest met de Koningsklasse, de MX1. En de beste uh, 18-rijders van die twee manches strijden straks om 9 uur tegen elkaar in uh, een superfinale. Dat uh, waar... is dan wel uh, midden in de nacht eigenlijk. Ja, ja, het is twee uur later daar. Ja, ja dat is twee uur later. Uh, dus dat is om 11 uur daar. En uh, dan baal je wel punten voor je eigen klasse. Maar het is wel eens aardig om te kijken hoe herlings het houdt. Uh, ja, tegen bijvoorbeeld Antonio Cairoli, dus een grote naam uit het motocross in de koningsklasse als zesvoudig wereldkampioen. Dus, uh, en dat ondanks uh, al die blessures die hij heeft. Dus uh, gewoon weer een prima start voor herlings. Ja. En Qatar, daar kan alles dus gewoon met de verlichting ja, kunstlicht, en wel. Ja, doen? Ja, er staan geloof ik drie man langs de baan <laughs> toe te kijken. Die tenminste niks met die sport te maken hebben. Voor de rest zijn het alleen maar mensen die hier, uh, die uit de die, landen uh, meekomen als <laughs> Precies, die wat te doen hebben in de motocross. Uh, weinig publiek verder uh, gezien. Maar goed, dat kennen we ook wel een beetje van bijvoorbeeld de wieleronde van Qatar. Die we een paar jaar kennen. Uh, ja, Er is geld en dan wordt er uh, zo'n evenement uh, bedacht. En voor de, de televisie komt natuurlijk. En de televisie ja. komt, ja. levert allemaal weer geld op, et cetera. Voor alles bekend. Het is duidelijk, Sebas. <laughs> I wish van Stevie Wonder. I wish, zei Lerling, dat hij erin had gezeten. Frank Wieluit. Ja, inderdaad, tot twee keer toe zelfs. Maar het is Nak nog niet gelukt. En Heerenveen heeft überhaupt nog geen bal tussen de palen geschoten. Ter Rauwelaar nog niets te doen gehad na 31 minuten. Dus nog 0-0 in het Radverlegstadion tussen Nak en Heerenveen. Wel weer een vrije trap voor Heerenveen nu. Marisek achter de bal halverwege de helft van Nak. Bal bij de tweede paal neerleggen. Wordt hij teruggekopt richting zomer. Maar dan uiteindelijk is het buitenspel... Die bal ligt er wel in, maar Gouweleel heeft ge geschoten ruim na het fluitsignaal... en buitenspel gegeven door de assistentscheidsrechter... onmiddellijk overgenomen door Björn Kuipers. En dus als die bal dan uiteindelijk tussen de palen gaat... is dat ruimschoots te laat... Kunnen we nog even in de herhaling kijken of het inderdaad buitenspel is. Niet op het moment dat die bal naar voren uh, geschoten wordt, volgens mij. Maar uh, blijkbaar wordt hij daar dan toch uiteindelijk uh, voor gegeven... door de assistent scheidsrechter. Maar ik kan het niet goed zien, want uh, de hoek van de cabra is uh, dermate slecht... dat ik daar geen 100% zekerheid over kan geven, hoe dan ook. De bal zit niet en dus is het nog 0-0 tussen de nummer 11, Nak, 27 punten... en 12, Ereveen, 26 punten. Allebei uh, twee en drie puntjes uh, verwijderd van het linker rijtje. Zo dichtbij staat het allemaal... Maar ook niet zo gek ver verwijderd van de na plaatsen. En daar lijken beide ploegen toch voornamelijk aan te denken in deze wedstrijd. Gezien de manier waarop ze proberen controle te krijgen over de wedstrijd. Nu even opletten, want Juricic heeft wat ruimte. Komt opnieuw het strafschopgebied binnen. Ziet dan een uitgestoken been en denkt, ja laat ik daar eens overheen gaan. Kuiper stapte er niet in. Hier in Vrenaut balbezit. Komt hij nog eens een keer voor van La Parra. Die komt eh, niet omhoog. En dus verliest hij het kopduel van, van de weg en kan nak komen. Dat doen ze graag met veel ruimte achter de verdediging van de Heerenveen. Hoge bal, daar moet Hoijer dan achteraan. Die is dan inderdaad het eerste erbij. Van Anhold blijft rustig bij staan kijken. Buis die uh, overneemt en dan Lurling. Oh, die struikelt bijna over de, uh, over de benen van Zomer. Bal neergelegd en dan is uh, Goudelje te laat. Bal rustig op de borst aangenomen door Koem. En zo kan de Heerenveen er weer uh, afkomen met Djuricic. Uh, en opnieuw Koem. Die dus uh, nu linksback speelt. Want Raitela is geblesseerd. En zomer is terug van een schorsing. Het is de enige wisseling ten opzichte van vorige week bij beide ploegen. Want Nak speelt gewoon met dezelfde elf als waar ze mee uh, speelden vorige week tegen AZ. En die met 1-0 gewonnen wedstrijd. Maar toen had Nak al lang en breed gescoord om deze tijd. Uh, althans, om uh, deze wedstrijd tijd. Want uh, toen viel de bal er al heel snel in. Met dank aan Goudelje. En nu na 33 minuten niets van dat alles. Van de weg nog maar eens een boogbal richting de zijlijn... om uit de problemen te blijven ten opzichte van Van La Parra. Dus kan Heerenveen gooien, Van Anhold. Die de bal breed legt naar zomer. Een is al opgeschoven richting middenveld. Dus kan hij nog verder breed naar Koem. Die ook liever wat centraler staat dan daar op de linksbackpositie vastgeplakt te staan. Heerenveen wil achterin graag één tegen één spelen. Maar dan wel als het niet al te zeer onder druk komt te staan. Dat doen ze dus ook op dit moment. Heerenveen dat probeert op te schuiven. Nu met Vint Bogasson. Die heeft gelijk twee mannen in zijn nek. Maar die staat ook veel te ver naar links. Er gebeurt voor de doelen eigenlijk nauwelijks wat. Ja, Twee keer Leurling hebben we gezien. En die had een van die twee eigenlijk moeten maken. Heeft hij niet gedaan bij Nac Heerenveen na 35 minuten. Dus 0-0. Laten we eens kijken wat er in het buitenland gebeurt. is. Dus en dan beginnen we eens een keer in Spanje. Real Madrid, Barcelona eindigt in 2-1. Benzema mm, scoorde 1-0. Messi maakte gelijk en Ramos uh, zorgde voor de... Overwinning voor Real. Uh, de tweede overwinning in een week op Barcelona. Uh, dat eerder uit de beker werd gekegeld. Uh, maar voor de competitie maakt het weinig uit in de stand. Want Barcelona blijft de eerste. 26 wedstrijden, 68 punten. En dat zijn er 13 meer dan Real, dat derde staat, met 55 punten. En daartussendoor staat nog Atletico Madrid... maar dat heeft ook 12 punten achterstand op uh, Barcelona. Uh, uh, Atletico weliswaar met nog een wedstrijd te goed. Dan de Premier League. Uh, Chelsea West Brom 1-0. Everton Redding 3-1. Manchester United, Norwich City 4-0. Met drie goals van Kakawa. Stoke City, West Ham United 0-1. Southampton tegen Queen's Park Rangers 1-2. Sunderland Fulham 2-2. En Swansea City, Newcastle United 1-0. En uh, het is rust bij Wicked Athletic tegen Liverpool... en rust dan daar 0-3. Manchester United gaat met 71 uit 28 aan kop... gevolgd door Manchester City, 56 uit 27... en Chelsea is derde, 51 uit 28. Dan de Bundesliga. Borussia Dortmund, Hannover, 3-1. Wolfsburg, Schalke, 1-4. Uh, Huntelaar maakte de laatste voor Schalke, de 1-4 dus. Weer de Bremen, uh, Augsburg, 0-1. Nürnberg, Freiburg, 1-1. En Hamburger SV Kreuter vuurt ook... 1-7. Om half zeven is begonnen en dus is het daar rust. Bayer Leverkusen tegen VfB Stoetka uit Rusland 0-1. München gaat een kop, 60 uit 23. Vervolgde Dortmund, 46 uit 24. Dan Leverkusen, 42 uit 23. En Frankfurt, 48 uit 4, 38 uit 24. En Schalke is vijfde met 36 uit 24. We zien onderweg naar later. We zien aan... En de muziek klinkt op het water, heb ik gewoon zonder een. Langzaam de Wend. Als iemand zijn verhaal vertelt, we en weet mij. De stem die verder hoest, die wel langs middeleeuwse buur. De stapel wolken boven ons, haal ik druk het los. We zien op de weg naar water, we zien aan. Donkere lucht velt niet als een aquarel van zwarte in. En onder ons het De zuig die naar onderzint. De regen die brengt rust over het Vaans en het kastiel op Huvels van Flum. We zien. Op. Het is lekker dat we hier al zien onder de groene brug Geraken bij de alle sloes, we zien weer toe onderweg naar later. Nakheer V, nog leuke dingen gezien, Frank? <laughs> ja, bal op de paal. Maar uh, het is, uh, dit was een bal op de paal trouwens. Van Hooi na een uitstekende paas van Buis. Uh, tussen alle verdedigers van Heer de Veen door. Dat waren er overigens maar drie. En Hoy is een stuk sneller dan uh, alle drie bij elkaar ongeveer. Dus die kreeg uh, de ruimte om te schieten. Schoof de bal richting uh, de verre paal. Maar kreeg hem daar vervolgens middenop. En dan was uh, Leurling keurig meegelopen. Die had uh, wat moeite met de aanname. Desondanks had hij nog een leeg doel voor zijn neus. En hij maaide de bal hoog over de goal van Noordveld heen. Tot zijn eigen grote ergernis. Drie grote kansen voor Leurling. dus. Alle drie niet gemaakt. Dat is niet des Leurlings in 2000. 13. Dat is ook niet desnax in 2013. Want die horen gewoon de eerste of de tweede kans te maken. En daarna die wedstrijd uit te spelen zonder al te veel kansen weg te geven. Dat laatste lukt trouwens heel aardig tegen Herenveen. Na 40 minuten 0-0 op het scorebord. En Nak gaat gooien. Nak heeft die wedstrijd inmiddels aardig onder controle. Herenveen aanvallend nog niets klaargespeeld. En Nak al een paar goede kansen gekregen. Daar komt misschien nog wel zo'n kans aan. Als daar Goudelje de bal onder controle krijgt, dat lukt hem uiteindelijk niet. Gaat hij opnieuw over de zijlijn en kan Nak nog... Nog een keer gaan gooien. Deze keer uh, gillissen. Nee, laat het natuurlijk uh, dan toch over aan uh, een ander. In dit geval is dat uh, opnieuw Goudelje die daarin uh, gaat gooien volgens mij. Richting Hooi. En zo gaat de uh, NAC met bijna iedereen op de helft van Heerenveen... Opnieuw aanvallen. Bal voor bij de eerste paal. Daar moet hij ingeschoten worden. Dat gebeurt niet al te lekker. En dus kan Noordveld gewoon oprapen. En voor Veen weer wat rust brengen achterin. En dat is ook wel nodig. Want Veen, ja, heel veel kansen heeft het niet weggegeven. Maar het zijn wel gewoon 300% kansen. Waar Nakker tenminste één van had moeten maken. Dan gaat dus een balletje terug naar Noordveld. Met Lurling in de achtervolging. Daar is hij al drie keer dichtbij geweest om die bal te onderscheppen. En de vierde keer is hij er dan redelijk ver vandaan. Maar ja, hij heeft ook al een paar sprints Getrokken in deze eerste helft. Dus dat gaat allemaal niet meer zo heel erg vlot. Bij de man die al dik in de dertig is. En nog een jaartje bij zou kunnen tekenen. Bij NAC. Maar wat te weinig geld krijgt. Naar zijn zin heeft vorig jaar al een deel van zijn salaris in moeten leveren. Hij moet nu nog een fors deel inleveren. Daar had hij niet zo'n trek in, heeft hij laten weten. Maar hij denkt er no desondanks toch nog even over na bij eh, NAC. Dat Via Gillissen weer eh, van de eigen helft probeert af te komen. Verbeek komt even helpen daar eh, bij zijn controlerende middenvelder. Maar helpt eh, de ploeg van de regen in de drup. Want eh, Heerenveen neemt over via Van La Parra. Dubbele dekking voor zijn neus. Dus richting de achterlijn gaan. En een voorzet geven zit er niet in. Ook niet met de hulp van Marasek. Want die geeft die bal zo hard, zo diep, dat er van Laparra geen sprinten aan is om die bal te halen. 42 minuten onderweg. Veen duidelijk onder de maat. En Nak dat had een doelpunt moeten maken, maar is nog niet gelukt. Daphne Schippers heeft zich bij de Europese kampioenschappen Indo-Atletiek in Gothenburg geplaatst voor de halve finales op de 60 meter. Ze deed dat met een persoonlijk record van 7 seconden en 1500ste, Waarmee ze in haar serie alleen de Duitse Verena Seiler voor moest laten gaan. In totaal was het de vijfde tijd. Stefan Verheij en de atleten na de, die na de finish ten val kwam. Daphne Schippers, je kijkt nog even naar je verwondingen. 7.15, wat een race. Ja, erg lekker. Ik zat redelijk in mijn blok en uh, ik kwam er aardig uit. Ja, dit had ik echt nog niet verwacht. Ik uh, had wel zin om gewoon even hard te lopen. Maar up voelde niet geweldig, maar ja, dat heb ik wel vaker. Hoe slechter het voelt, hoe beter de race vaak. En... Uh, ja, ik kon me wel lekker doortrekken. Ik had gewoon zin om hard te lopen. Nou, dat is wel gelukt. Ja, 7.15. Een uitstekende tijd. Ja, zeker. Ik had het ook echt niet verwacht. Toen, uh, ik wist niet dat ik er zo dichtbij zat. En uh, dat was alleen maar fijn. Ja. Even terug naar die verwondingen. Want na de finish, ja, maak je een misstap of viel je? Wat gebeurde er? Nou, ik finishte, maar ik zat mijn voeten een beetje verkeerd neer volgens mij. Dus het had helemaal niks met dat stuk omhoog te maken. Alleen ja, toen uh, probeerde ik me nog te herstellen. Maar als je weer mijn gaten ga je al... Ja, dan kom je toch met een harde klap op de grond. Daar kom je hard terecht. Gelukkig zijn het alleen maar schaafhonden, want voor de rest voel ik niks. Maar het uh, wordt een leuke douche straks. <laughs> maar uh, de uitgangspositie voor morgen voor de halve finale is goed? Zeker, ja. Ik ga gewoon voor de finale plek. Dus uh, zo te zien uh, moet dat wel kunnen. Ja, deze tijd, je zegt al, ik had hem niet verwacht, je komt van 7-19. Kan het nog harder? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik ga wel ervoor om, in die, om de halffinale en de finale misschien wel harder te lopen. Maar of het lukt als een tweede. En dat zei Daphne Schippers en ook Jamile Samuel... Uh, loopt morgen in de halve finale op de 60 meter. De slotfase van de eerste helft. Nak Heerenveen, Frank Willeit. Eén minuut officiële speeltijd nog. Het is uh, nog altijd 0-0. vrije trap Heerenveen, snel genomen. Maar wel de verkeerde kant op, richting de achterhoede. En dat is uh, de meest veilige weg. Koem nu, die uh, zoekt naar de vrije man voorin. Die is er niet, want daar is nauwelijks beweging. En Nak heeft uh, de linies uh, keurig gesloten. Heel kort op elkaar spelend, dat middenveld... Kort voor de verdediging. En daar is voor Heerenveen heeft alle mogelijke moeite mee om daar doorheen te voetballen. Tot nu toe is dat eigenlijk nog niet één keer gelukt. Kunnen we kortweg samenvatten. Kums nu, bal breed naar Van Arnold. Van Arnold die eigenlijk de bal richting de cornervlag wil leggen. En hij krijgt hem dan richting Finn Bogasson. En die staat toch echt in het midden. Dat zegt eigenlijk genoeg. Hensbal, nee, buitenspel gegeven voor Leurling aan de andere kant. Dat is opvallend. Leurling kijkt ook even naar Kuipers. Want ik dacht dat hij niet de laatste man was. Hooi stond daar bijvoorbeeld nog achter. En volgens mij stond daar nog een Heerenveen-verdediger bij. Maar Kuipers geeft Leurling buitenspel. En dus kan Heerenveen de vrije trap nemen. En via zomer nog eens een lange bal van de eigen helft afgeven. Nee hoor, zegt Kuipers. Laat maar. We gaan rusten in het Radverlegstadion. Nak heeft de kansen gehad, maar ze niet benut tegen Heerenveen. Rust 0-0. Luca van Suzanne Vega. We gaan naar de Europese kampioenschappen. Inloor Atletiek in Gothenburg. Elko Sint-Nicolaas en Andy Halkamp. En Elko springt hoger dan ik, want hij gaat over 2,02 meter twee heen. Dat is knap. Zijn persoonlijke record 2,08 meter, acht, heeft hij in Apeldoorn pas gesprongen. Uh, maar Outdoor bijvoorbeeld is zijn persoonlijke record 2 meter. En nu gaat hij over 2 meter. Hij is er erg blij mee, want niet alleen pak je daarmee lekker veel punten... 822 om precies te zijn, maar ook de concurrentie komt gewoon niet dichterbij. Uh, als je, hij had al twee keer afgesprongen, dus het was de derde poging... Ja, er waren er al een stuk of vijf over 2 meter 2 heen gegaan. En dat verschil is dan meteen een puntje of 30. En daar moet je dus dan mee uitkijken dat je met die concurrenten in de weer blijft. Nou, Elke Sint-Niklaas is dus over 2 uh, meter twee. Uh, de lat gaat zo dadelijk naar twee meter vijf. Benieuwd of het hem dat weer lukt. En als ik één ding nu bijna zeker weet... als er geen blessures of iets dergelijks komt... dan gaat Sint-Niklaas morgen goud pakken. We houden je eraan, Andy. Uh, bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Erfurt was de 500 meter een prooi voor Jan Smekens. Met 35 seconden en 600ste was hij een tiende sneller... dan de Japaner Kato die tweede werd. Ronald Mulder werd derde, 35 seconden en 28 honderste. Bet en de winnaar Jan Smekens. Ben je verbaasd dat je hier wint? Um, nou als je naar het hele seizoen kijkt, uh, niet echt, omdat het natuurlijk supergoed gaat met uh, allemaal podiumplekken. Alleen, uh, na de World Cup in Calgary, waar ik het Nederlands record reed, zijn we nog uh, naar Lumpur geweest met Brand Loyalty. Waar we hard getraind hebben en... Uh, de trainingswedstrijd vorige week uh, was eigenlijk de slechtste van het jaar. Dus dan uh, ga je hier wel naartoe dat, je, dat er nog wat aan de werk aan de winkel is. En, uh, nou, het valt altijd uh, allemaal in elkaar. Nou, dat doe ik op. Want het is voor jou vrij lang geleden dat je echt een grote wedstrijd hebt gereden. Dat was in Calgary. De anderen hebben daarna nog een WK sprint gereden, jij niet. En dan lijkt het toch vrij makkelijk hoe je het oppakt. Ja, nou ja, dat is voor mij natuurlijk ook een vraag. Weer uh, na vijf, zes weken weer internationale competitie. En dan, ja, dat is wel lekker als het dan meteen weer... Uh, Weer de eerste plek is natuurlijk. Dan moet ik wel zeggen, ik kijk naar je opening. En, ja, en dat is wel sneller geweest. Ja, absoluut. Uh, in Calgary was ik 2 tienden sneller. En dat, uh, ja, dat neem je ook nog mee eens in een rondje. En, uh, ja, daarom was deze rit toch niet optimaal. Na 30 meter kom ik iets te veel... Uh, op mijn punten van de schaats. En dan uh, kan ik niet echt goed doorversnellen. En dat, uh, ja, dat resulteert in zo'n opening. Ja, dan win je hem eigenlijk toch op de laatste 100 meter. Want dat was ontspannend maar je wint hem wel. Ja, weet je wat Van Velde vroeger uh, vaak bij mij gedaan heeft. Dat, uh, ja, dat wapen heb ik nu ook toegevoegd aan mijn arsenaal. En dan uh, dat is lekker als je weet dat je kater nog kan pakken de laatste 100 meter. Is dat ook zelfvertrouwen wat je dan hebt? Dat uh, zo'n wapen uit zelfvertrouwen voortkomt. Nou ja, natuurlijk heb je daar zelfvertrouwen voor. En, en ook fysiologisch kan ik het aan. Dus dat is, ja, dat is een combinatie van die twee. Want, uh, dit is langzamerhand jouw 1, 2, 3, vierde uh, 500 meter. Hè? Ja, dit jaar ja. Die je wint. Ja, klopt. Ooit zo succesvol geweest. Um, uh, nee, niet zo'n goed seizoen als dit. Nee, dat, uh, dat klopt. En ik zag in totaal jouw tiende gouden medaille op de 500 meter. Dus ja, ik bedoel, eigenlijk uh, is dit toch te lopen naar uh, wereldtitel. Nou ja, ik ga er alles aan doen, net als ik vandaag alles, uh, alles gegeven heb om, uh, om hier te winnen. En waar ik, overal waar ik in de stad sta, doe ik dat. En natuurlijk wil ik in Sochi winnen uiteindelijk. En uh, nou als ja, dat gaat gebeuren, zullen we zien. Maar ik ga mijn uh, uiterste best doen. Want uh, voor de Nederlanders is dit een plaatsingswedstrijd. Voor jou eigenlijk ook. Maar is dit al, zie je dit als een plaatsingswedstrijd? Of uh, had je de ticket eigenlijk al uh, ja, in je zak? Um, ja, ik weet niet precies hoe de, de wedstrijd in elkaar zit. Het is weer wat anders dan vorig jaar. En ja, of ik nou eerste moet worden of, of een tijd moet rijden. Ja, ik, uh, ik kan niet meer doen dan mijn best en dat hebben we vandaag weer gedaan. Ja, het gaat er eigenlijk om van uh, twee 500 meters opgeteld. De snelste van hier gaat sowieso na het weken Wat Maar het feit dat je niet weet, zegt wel genoeg hoor. Ja, nou ja, daar sta ik er goed voor nu. En dat zei Jan Smekens. Uh, Irene Wüst was opnieuw onaantastbaar bij de Wereldbekerwedstrijd in Erfurt. Daar won ze de 1500 meter, nieuw baanrecord 1 55, 61 En dat betekende kwalificatie voor de 1500 meter op de WK-afstanden in Sochi eind maart. Over de was het hele podium van de 1500 meter Nederlands. Diana Valkenburg werd tweede en Marit Leenstra derde. Maar het verschil tussen Wust en de nummer twee was meer dan 2,5 seconden. En Bert Maldring vroeg dan ook aan Wust of ze ooit eerder met zo'n verschil had gewonnen. Ja, volgens mij één keer in Hamer, een beetje vergelijkbaar. 2,7 seconden voor op nummer 2. Ja, dat is wel uh, veel. <laughs> Hoe kan dat nou? Ja, weet ik weet niet. Het waren wel zware omstandigheden, maar ik uh, had wel een heel raceplan in gedachten met Gerard. Van, uh... We, hem, we gaan hem gewoon vlak rijden, proberen. Zoveel mogelijk op 1500 meter. Ja, ik was heel blij met mijn 8, 7, 9, 8. En, ja, dan komt die laatste ronde ook wel. Dus dat is 8, 7, 9, 8. Rondje 28, 7 eerste ronde. En rondje 29, 8 de tweede ronde. En als je tweede ronde onder de 30 zit, dan ga je hard rijden. Ja, maar ik denk dat er wel meer mensen hier aan de start stonden met een plan. Maar het uitvoeren, dat is dan nog twee, hè? Ja, dat is twee. Maar ja, sinds, nou ja, sinds Insel eigenlijk, de Wildcup voor Hama en Hama zelf... Hij gaat alles gewoon heel erg lekker en uh, voelt alles goed. De trainingen gaan goed, gaan hard. Hij uh, ja, schaats gewoon uh, heel leuk op zo'n manier en, uh, en ook heel makkelijk. En je rijdt dan hier een baanrecord en wat zeggen baanrecord? Het baanrecord stond al heel lang. Bedoel, dat zegt ook wel iets over hoe goed je dan bent nu. Ja, het baanrecord stond al vanaf 2007 geloof ik. En, uh, dat wist je? Ja, dat wist ik. En, uh, van was dat ook het plan? Nou, nee, ik dacht niet dat dat uh, haalbaar was. Ik, had, uh, ik hoorde hem nog even vlak voordat de uh, wedstrijd begon. Er stond 1,56,10. Ik dacht van nou, als ik in de buurt kan komen, dan doe ik het goed. Maar uh, ik was zelf ook wel enigszins verbaasd over mijn eindtijd toen ik uh, de finish uh, gepasseerd was. Dat betekent in ieder geval dat je nu geplaatst uh, bent voor het WK-afstanden. Maar ja, uh, als jij zo doorstraat, dan uh, staat niemand je meest in de weg, denk ik. Nee, dat is het doel uh, om uh, op het wk afstanden uh, goud te halen. Zowel op de 1500 als op de 3 kilometer. En uh, ja, wie weet, uh, morgen op, hoop ik uh, met de plaatsen op de 1000 meter voor de WK-afstanden. Dus uh, ja, hopelijk een uh, heel mooie week afstanden. Nou, daar heb je wel meer tegenstand op die 1000 meter. Absoluut, maar de 1500 ook. Kijk, vergeet niet dat uh, uh, Nesbit er nog niet is. En uh, Sam doet ook niet mee. Dus ik denk dat die zullen straks allemaal op de week afstanden wel mee doen. En dan zal het ook iets scherper zijn bij sommigen. Ik bedoel, sommigen komen ook nu net over. Uh, Richardson doet vandaag niet mee. Dus er zijn ook wel wat afwezigen. Maar uh, ja, goed, ik moet mijn eigen plan trekken. En daarin uh, past deze race gewoon heel erg goed. En daar ben ik heel blij mee. En dat zij iedereen wust. PSV werd opgericht in 1913 en speelt vanavond voor de 1913e keer een eredivisiewedstrijd. Het is toeval, maar het komt wel mooi zo uit. Eind augustus is het 100-jarig bestaan officieel in Eindhoven. VVV is de tegenstander in een ja, toch wel vreemde week, raak nog niet mee. Ja, laten we het niet al te veel meer hebben over het geval Lens. Drie wedstrijden geschorst na die uh, ja, ruzie-vechtpartij. Dat Akkervietje in de katakomben van de Kuip. Waar PSV afgelopen zondag met 2-1 verloor. Daarna de hat van Jurgen Lokalia in de beker. De halve finale tegen Pek Zwolle. PSV plaatst zich voor die bekerfinale. De spelers nu het veld opkomen in Eindhoven. En uh, Lokalia heeft een basisplaats gekregen. Dat heeft er ook mee te maken dat Timma Tafs ziek is. Rechtsbuiten bij PSV was Wijnaldum, maar een schorsing op het middenveld bij PSV. Strootman er niet bij, Wijnaldum gaat naar het middenveld. De krijgt zijn eerste basisplaats in twee seizoenen bij de selectie bij PSV als rechtsbuiten. En zo zijn er dus wel de nodige wijzigingen aan de kant van PSV. Maar Van Bommel terug is van de schorsing. Toivonen ook even noemen, want hij zit bij de ploeg. Zou misschien wel in de basis zijn gestart, maar bedacht zelf... Op het laatste moment eigenlijk, ik ben er nog niet helemaal klaar voor, zijn uh, blessure bekend langer uit geweest. Hij uh, speelde sinds 7 oktober vanwege een hamstringblessure niet meer en start op de bank. Maar natuurlijk goed voor PSV, dat de man die de vorig jaar 18 trapte en kopte, dat hij er weer bij is. Over VVV kunnen we kort zijn, daarvoor geldt dat uh, de Spits voor. de Afrikaan, ...geblesseerd is en dat zijn positie wordt ingenomen door een man die normaal gesproken niet echt een pure aanvaller... is meer iemand voor de vleugel, Yannick wilt 19-13 schijnt het overigens vanavond te worden, Ronald. Nou, als we daar nou eens op weg gaan, dan uh, wordt het nog wat met al die cijfers. En de andere wedstrijd die om kwart vanaf begint is Pek Zwolle tegen Willem II. Pek, vijftiende, eh, maar wel negen punten voor op de nummer 18. Willem II. Pek won eerder in Tilburg. En Willem II, ja, dat weet maar één ding, Ronald van der Geer. Het moet winnen, want anders kun je het na vanavond helemaal schudden. Hè? En Ronald van der Geer is er niet. Die is even weg. Uh, geen lijn. We komen zo terug bij hem. Is ever good enough. I stumble. Bobby Williams met Different. Ze zijn begonnen in Eindhoven. PSV, VVV, graag nog niet mee. De koploper van de eredivisie tegen de nummer 17 uit Venlo. Eerste voorzet van PSV vanaf de rechterkant. Het is Hutchinson die ver is doorgekomen op de Venloze helft. Maar zijn bal wordt eruit gehaald door Linsen voor het doel van VVV. De ploeg uit Venlo zit in een goede serie. Won zijn laatste twee wedstrijden tegen NEC in Nijmegen en thuis tegen RKC. En het helftal van Ton Lokhoff lijkt wel te staan. PSV krijgt een ingooi. Halverwege de helft van VVV aan de rechterkant van het veld. De Pai kreeg een zetje in het duel wat hij uitvecht met Wildschut. En inmiddels heeft PSV de bal op het middenveld. Met in het hart van de verdediging Marcelo breed gespeeld naar Willems. Zijn concurrent Pieters komt er over een paar weken weer aan. stelt van zijn handblessure bijna. Maar voorlopig dus Willems als linkerverdediger. Wordt misschien wel opnieuw aangespeeld door Marcelo. Inderdaad, zo is dat. Hij staat aan de linkerkant, Willems. 3-4 meter voor de middenlijn. Doorgespeeld naar Benalden. Dan gaat Lokadia het strafschopgebied in. Aan de linkerkant van het veld. Lage voorzet. Achterin komt PSV. Al heel snel op 1-0. En dat is de goal van Memphis Depay. En die schaadt het vertrouwen dus niet van zijn trainer Dick Advocaat. Start als rechtsbuiten op de positie van de geschorste Lens. En hij krijgt die bal eigenlijk op een presenteerblaadje aangereikt. Vanaf de rechterkant Lokalia. Als in eerste instantie in het hart van de, de aanval van PSV over de bal wordt heengestapt. Dat wordt slim gedaan. En dan op de rand van het 5 meter gebied binnengeschoten door Zepaai. En die maakt zijn tweede van het seizoen. En heel snel in dit duel. Dus de voorsprong voor PSV tegen VVV Venlo. Na twee minuten. De Zwolle is ook weer bereikbaar. Peck tegen Willem II. Ronald van der Geer. Dat had het eigenlijk ook alleen wel moeten zijn voor uh, Peck. Na een, een minuutje of vijf aardige actie. goede paas van slot naar uh, Valpoort. Dat is een uh, nieuweling bij uh, Zwolle. Gehuurd van Veen. Maakt zijn basisdebuut. Hij uh, dolt Jallo aan de rechterkant. Geeft de bal op Afditsch. Die leek eigenlijk rond de penalty stip in uh, redelijke vrijheid te verkeeren. Eén verdediger nog in de buurt. Toch schoot hij de bal over de goal van uh, Willem 2 heen. En ze doen er dus nog 0-0 na een minuut of zeven. Uh, dat is een paar dagen na de bekeruitschakeling tegen PSV. Hier op uh, dit veld. Met drie doelpunten van uh, Locadia. Toch is het belang voor Pek Zwolle niet minder groot vandaag. Want als het van Willem 2 weet te winnen, dan heeft het eigenlijk wel directe degradatie ontweken. Want dan is de afstand tussen Willem II en Peck groot. Nu al negen punten en dan zelfs twaalf. Ja, dat lijkt niet meer in te halen. Dus de belangen groot voor Pek Zwolle. Dat is met de valpoort speelt omdat Narsing niet beschikbaar is. Bij Willem 2 zijn er veel blessuren gevallen. Daar ontbreken zelfs mensen voor de rest van dit seizoen. Mulder is er daar een van. Podefijn is de ander. Terwijl Aftiets gevonden wordt namens Zwolle aan de linkerkant van het strafschopgebied wel schiet. Maar David Mul kan die bal makkelijk pakken. Nog wel even zeggen dat Loemoe in de basis staat bij Winnem 2 En dat geldt ook voor Ippel. Het is nog 0-0. En we gaan uh, snel naar, uh, naar uh, Frank-Villard. Ja, want daar ligt die bal er ineens in. Tot zijn eigen stomme verbazing. Goedelje. Vorige week scoorde hij de 1-0 tegen AZ. En nu scoort hij de 1-0 tegen Heerenveen. In de 49 e minuut in het Radverlegstadion. Hij krijgt de bal. Hij kreeg hem een minuutje geleden. En toen stond hij vertwijfeld om zich heen te kijken. Toen ik dacht, nou, je kunt zo doorlopen en schieten. Toen deed hij het niet. Bleef hij gewoon staan en uh, plaatste hij de bal achteruit. Nu staat hij op dezelfde plek en schiet hij wel. En Nortveld ziet die bal lang en breed aankomen. Net voor de Zweedse doelman stuit die bal. En dan is uh, Nortveld verslagen. En uh, die had die bal absoluut moeten hebben. Een enorme blunder dus van uh, de doelman van Heerenveen. En Goedelje tot zijn eigen stomme verbazing de doelpuntenmaker in het begin van de tweede helft. Daar waar NAC voorrust drie keer de gelegenheid had om uit een serieuze kans te scoren. Nu dan plomp verloren uit zo'n zondagschot dat nooit had mogen zitten. Via Goudelje op 1-0 en Heerenveen in de problemen. Want nog geen bal tussen de palen gekregen in de eerste 50 minuten van deze wedstrijd. NAC wel en heeft nu ook verdiend de 1-0 voorsprong genomen. Was 2 meter vijf de top voor Sint-Nicolaas die? Ja, dat was uh, net iets te hoog. Het scheelde weinig. Maar 2,2 meter twee heeft hij dan wel gehaald. 2,5 meter vijf niet. Uh, ja, wat betekent dat? Het is uh, jammer. Maar uh, meer ook niet. Morgen hebben we nog de 60 meter hoorde. Zijn onderdeel wordt uh, polstok springen en de duizend meter. En dan mag hij een medaille om zijn nek gaan uh, hangen. En welke medaille dat wordt, want er zijn nog een paar atleten in de weer. Uh, dat, ja, dat hangt er nog maar vanaf. Maar één ding is zeker, hij doet het uitstekend. Elke de plaats van 2,2 meter. Twee. Is ook goed. En als ik nu kijk naar de tussenstand. Dudas uit Servië staat heel even aan de leiding. Gaat nu, mist nou, trouwens nu op 2 meter 8. Uh, met vier puntjes voorsprong op Sint-Nicolaas. En ik heb gekeken naar hun beste tijden... Om, en de hoogtes op het uh, bijvoorbeeld Polstok hoogspringen. Dat moet Sint-Nicolaas makkelijk van die dudas kunnen winnen. Ook Kevin Meyer is een van de weinigen die nog een beetje in de buurt staat. Dat is een Fransman. Om die drie zal het gaan. Maar ik denk dat Elko Sint-Nicolaas... Europees indoor-kampioen wordt op de meerkamp. Dat was een hele snelle voorsprong voor PSV, Rachner. Ja, als PSV al last had van kampioenstress, het woord wat ik vandaag veel in de kant heb zien staan... dan zal het toch wat minder zijn met die stress. We zitten in de zevende minuut. Het is 1-0 voor PSV. De paai op aangeven van Locadia. Als VVV de bal heeft op het middenveld hem ook verspeeld met Sijp, Maar die kan het nog voor de middenlijn op de helft van PSV herstellen. En zo mag VVV als de bal wat naar voren wordt gespeeld zelfs een ingooi gaan nemen. Fleuren gaat die bal voor zijn rekening nemen. We hebben van VVV nog helemaal niets gezien in de openingsfase van deze wedstrijd. Nu het ingooien in de richting van Turk, de middenvelder. Wildschut moet gaan lopen richting achterlijn. Maar de bal wordt door PSV over die lijn heen gewerkt zonder hem aan te raken. De Rijk beschermt de bal af, dat doet hij goed. En zo wordt het gewoon een keeperstrap voor de doelman van PSV voor Boy Waterman. PSV aan de linkerkant van het veld. Met uh, het uh, aannemen en het uh, naar voren spelen vermoedelijk uh, nu ook uh, van Marcelo. De bal over korte afstand naar Jetro Willems. Die staat op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Weer Marcelo naar Willems. En dan speelt VSV hem naar het hart van de verdediging waar de Belg de Rijk staat. Marcelo krijgt hem terug. Vijf, zes meter voor de, de middenlijn. Bij Nolden heeft zich wat laten zakken. En er zit weinig diepgang op deze manier in het spel van PSV. En het gaat eigenlijk een beetje van links naar rechts. Zonder dat er diepte in zit. Want inmiddels aan de rechterkant van het veld de Rijk, de Belg aangespeeld, dan probeert PSV wat te doen met de rechterverdediger, verdediger, maar dat schiet ook allemaal niet heel erg op met Hutchinson, Marcelo maar weer eens in de middencirkel. Ik heb geen idee waarom PSV het zichzelf nou zo ingewikkeld maakt. Als je, de ploeg, als je het publiek achter de ploeg wil krijgen en lekker wil voetballen, zal je toch gewoon de diepte moeten kiezen tegen deze over het algemeen toch mindere tegenstander dan PSV, hoe dan ook. 8,5 minuten op de klok. Geen wervelende fase in het stadion. Het is 1-0 voor PSV. Roland van der de Zwolle. Nog geen goals in de eerste 10 minuten. Wel twee mogelijkheden voor Zwolle. Twee keer eigenlijk afdietje. Net wat dreiging van Willem II als Nick Hofs in het schras op het gebied komt. Nou, wat onder de uitverdediger van Peck Zwolle. Lachman wellicht hensmaakt. Tenminste, dat dacht Willem II. In de herhaling was duidelijk te zien dat de verdediger hem op de borst kreeg. En als hij hem al op de hand had gekregen, op bovenarm dan eigenlijk, dan kon hij er weinig aan doen. Diederik Boer, lange bal. Bedoeling was Moktaar te vinden aan de linkerkant. Dat lukt in eerste instantie niet. En in tweede instantie ook niet. Bal gaat over de zijlijn maar dan heeft het ...toch een Willem 2 been tussen gezeten. Dat hoort vast te zitten aan het lichaam van Tim Cornelissen... ...de rechtsbek en dus mag Zwolle toch ingooien. Moktar, Ashante vanaf de linkerkant voorzet geven. Weer staat daar die Cornelissen in de weg... ...want die vorige week nog een eigen doelpunt maakte... ...en eigenlijk heel snel de 1-0 voorsprong van Willem 2. ...thuis tegen NEC ongedaan maakte. Nu Zwolle, ja, foutje Ashante die de bal wil aannemen of door wil spelen. Twee dingen tegelijk wil. Dat kunnen vrouwen, maar dat kunnen mannen niet. En in dit geval dus staat hij stokstijf op de grond... ...en gaat de bal aan hem voorbij en mag nu Cornelissen Nederlandse ingooien namens Willem 2 aan de rand van het veld. Rechterkant kort eventjes op de borst dan richting Loemoe. Maar dan neemt Pex Wolle weer over. Pex Wolle, dat toch snel een goal zal willen maken. Denk ik veel op zoek is naar de snelle afdicht. Het is dus nog 0-0 na iets meer dan 11 minuten. Heerenveen hoopte dat het ooit twee wedstrijden achter elkaar kon winnen. Frank Wielheid. Nou, dan moet ze vanavond nog flink aan de bak, want twee goals maken na 54 minuten. 1-0 achter tegen NAC in Breda namelijk. En ik zat toevallig net even naar de bank van Heerenveen te kijken... om te zien wat voor smaken Marco van Basten daar nog had zitten. En daar zit dan Joey van den Berg, terug van een schorsing en ziek geweest afgelopen week, nog op. En die gaat nu in het veld komen voor Maracek. En dat zou dan nog iets kunnen zijn. Een aanvallende impuls vanaf het middenveld met Van den Berg... Maar verder zit er allemaal uh, vrij veel. Ja, Marco Papa zit er nog. Die zou je ook nog in kunnen brengen. Die heeft ook nog wel wat aanvallend in te brengen vanaf het uh, middenveld. Maar dat is het dan wel uh, zo'n beetje. Voor wat betreft de ervaring bij Heerenveen... waar Marco van Basten nog uit zou kunnen kiezen. Want aanvallend kan uh, de ploeg uit Friesland absoluut nog niks brengen. Niet voor de goal van Goedelje en ook nog niet na de goal van Goedelje. Nu uh, sprinten met z'n allen om die bal binnen te houden. iets wint die sprint. En dus kan Heerenveen gaan opbouwen om eindelijk eens een bal tussen de palen te krijgen bij Ten Raola. Tot nu toe nog niet gelukt in Breda. Skorste Milou van Rijden is er niet in geslaagd om de Monselje Open van dit jaar te winnen. Ze verloor in de finale van de als eerste geplaatste Cementa Cornet in vier games. En de Sloveense skister Tine Maze heeft de afdaling in een Partenkiersje gewonnen. Daarmee het Maze de derde skiester in de geschiedenis... die in één seizoen op alle disciplines een wereldbekerwedstrijd wist te winnen. We zijn straks terug na acht uur met de, het vervolg van Nackenheerdeveen 1-0... Pek Wereld Willem 2-0-0 en PSV VVV 1-0. No eens langs de